Vanmiddag was er een besloten bijeenkomst in het dorpshuis van Raart. Een groot deel van de ruim 200 inwoners kwam daar naartoe. Minister Opstelten vindt het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling nog altijd onaanvaardbaar hoog. De hulpdiensten moesten 8000 keer in actie komen, vooral voor vernielingen. Er werden 1000 mensen opgepakt en er waren 74 gevallen van agressie tegen hulpverleners. Dat is allemaal minder dan vorig jaar, maar elk incident is daar één te veel, vindt Opstelten. In Moordrecht zijn agenten afgelopen nacht belaagd door een grote groep jongeren. Bewoners van een huis hadden de politie gebeld omdat er ruiten werden ingegooid. Toen de agenten aankwamen werden ze belaagd. Ze vluchten het huis in en vroegen hulp aan de ME. Toen de ME'ers in Moordrecht aankwamen werden ze bekogeld met flessen. Er zijn 18 jongeren aangehouden en de politie verwacht nog meer arrestaties te kunnen doen. De republikeinse leider in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... is tegen het begrotingsakkoord dat vannacht in de Senaat werd bereikt...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 Mensenrechtenactivisten reageren bezorgd. Ze wijzen erop dat er in Egypte meer smaadonderzoeken zijn gestart... die op gespannen voet staan met de vrijheid van meningsuiting... onder meer tegen een onafhankelijke krant. Volgens woordvoerders van Morsi heeft de president geen enkele bemoeienis... met de gerechtelijke stappen tegen journalisten. Een undercover-actie van Israëlische militairen is uitgelopen op rellen. De militairen wilden in een dorp op de westelijke Jordaan-oever... een aantal militante Palestijnen arresteren...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 De vrachtwagen reed in de richting van Zwolle toen de band losraakte. Auto's die over het rubber heen reden... liepen een lekke radiateur of andere motorschade op. De schipper die vanmiddag in Hassel tegen een brug botste... zegt dat hij een technisch mankement had. Zijn hydraulisch be bedienbare stuurhut wilde niet omlaag. De schipper probeerde nog te remmen, maar het was al te laat. Door de botsing met de brug over het zwarte water... werd de stuurhut volledig vernield. De schipper en twee andere opvarenden bleven ongedeerd. Uit een blaastest is gebleken dat de schipper niet had gedronken. Het schip vervoerde 23 ton dieselolie. Daarvan is niets in het water terechtgekomen. De Tsjechische president Klaus heeft zo'n 7000 gevangenen amnestie verleend. Iedereen die een celstraf van minder dan een jaar uitzit, komt vrij. En ook alle gevangenen boven de 75 komen vrij... tenzij ze een celstraf van meer dan 10 jaar uitzitten. President Klaus geeft de amnestie formeel omdat Tsjechië 20 jaar bestaat... Maar waarschijnlijk wil hij ook iets doen aan de overvolle gevangenissen. Tsjechië vormde vroeger samen één land met Slowakije... maar in 1993, na het eind van de Koude Oorlog, viel Tsjechoslowakije uiteen. Overvallers hebben gisteravond uit een Apple Store in Parijs... voor een miljoen euro aan apparatuur meegenomen. Vier gewapende en gemaskerde mannen drongen de Apple Store... bij de opera aan de achterkant binnen. Daarbij zouden ze een bewaker hebben bedreigd... Ze namen iPhones, iPads en andere Apple-artikelen mee. De politie was er niet op tijd bij. Agenten waren massaal ingezet voor de oudejaarsviering op de Champs-Élysées. Het weer. Vannacht enkele buien. Minima van 6 graden aan de kust tot 3 in het binnenland. Morgenochtend in het noorden nog een bui. Verder is het overwegend droog. Het wordt dan 7 à 8 graden. S'avonds gaat het vanuit het westen regenen. De dagen daarna veel bewolking en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten is het 4 graden. Binnen zit Mieke van der Wey. Heeft u ook naar dat traditionele nieuwjaarsconcert gekeken? Ik wel. En wat zag ik? Een orkest met vrijwel alleen maar blanke, middelbare mannen. Kun je aan 50 miljoen mensen uit allerlei culturen... eens een goed geëmancipeerd voorbeeld geven... zitten er twee of drie vrouwen weggestapt. Stopt. Wat een gemiste kans daar aan die schöne blauwe Donau. Goedenavond, hartelijk welkom bij het oog. Alle luisteraars van het oog wens ik een heel goed 2013 en natuurlijk veel mooie, interessante. Uitzendingen. Te beginnen bij die van vandaag. Ierland is vanaf vandaag voor een half jaar voorzitter van de Europese Unie. En daarom besluiten wij onze tocht door Europa op dat allerwestelijkse puntje. Wat is de positie van Ierland in Europa? En wat voor rol kunnen ze spelen zo tussen het Europese vasteland... en die euroceptische Britten in? James Joyce is Ierlands bekendste schrijver... en Ulysses is zonder twijfel zijn beroemdste boek. Of Ulixes moet ik misschien zeggen, want er verscheen het afgelopen jaar een nieuwe vertaling. En die vertalers namen ook de titel maar meteen mee. Zometeen zijn ze hier te gast: Erik Bindervoet en Robert-Jan Henkes. Om vijf voor twaalf legt Stijn Fans de betekenis van St. Patrick uit: Ierlands nationale heilige. En we draaien natuurlijk Ierse muziek. Zometeen ook nog Wouter Zwarte over het compromis. dat op het allerlaatste nippertje werd bereikt in de Verenigde Staten. Maar nu eerst het nieuws van vandaag: Dinsdag 1 januari. Ja, de Nieuwjaar is op de meeste plekken in Nederland rustig verlopen. Alleen in het Friese Raart vergeten ze het begin van 2013 nooit meer. Een automobilist reed in op een groep mensen rond een vreugdevuur. Ja, dat ging zo snel. Wegspringende mensen en daarna allemaal gekerden. Een van de slachtoffers is overleden. 16 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De politie denkt dat de automobilisten de feestgangers niet gezien heeft. We konden vrij snel vaststellen dat er van opzet geen sprake was. En bovendien ook geen sprake van alcohol. Vrijwel alle inwoners van Raad kennen elkaar. Die verbondenheid zorgt bij de lichtgewonden voor het meeste leed. Lichamelijk valt het reuze mee, maar geestelijk ben je helemaal kapot. Het ongeluk in Raad is het enige grote incident tijdens Oud en Nieuw. Hulpverleners waren minder vaak mikpunt van geweld dan vorig jaar... en er zijn honderden mensen minder gearresteerd. Het ging een stuk beter, zou je kunnen zeggen. Dat zijn inderdaad de feiten, maar dat is niet mijn waardeoordeel. Dit soort feiten en dit soort cijfers horen niet bij een oud en nieuw... wat gewoon een feest moet zijn. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie vindt dat er nog veel misging... Het feit dat een brandweer moet worden ontzet door de ME om zijn werk te doen... dat zijn onacceptabele zaken. Na veel regen tijdens oud en nieuw kwam de zonneschijn vanmiddag bij de nieuwjaarsduiken. En die trekken altijd veel mensen. En zo klinkt het als 10.000 idioten in zwembroeken en bikinis... op je afkomen stormen en vervolgens het Noordzeewater inplonsen. Grote vraag blijft waarom zoveel mensen een duik nemen in dat koude zeewater. Goede nieuwe start 2013, lekker fris. Fris, maar niet ijskoud. Ook de nieuwjaarsduik in Berlijn was dit jaar goed te doen. Het doet goed en het uh, uh, is verfrissend en het kribbelt. En dat is, also, mij maakt het gewoon spaar. Over de hele wereld werd 2013 ingeluid met vuurwerk en feestelijke bijeenkomsten. Voor de inwoners van Burma was het de eerste keer dat ze openlijk oud en nieuw mochten vieren. 3, 2, 1, 2, 1. Tot nu toe. Hadden de militaire machthebbers in Burma het feest rond nieuwjaar verboden? Even verderop in Noord-Korea toonde het regime ook ongekende openheid op 1 januari. Kim Jong-un spreekt al zelden in het openbaar, maar nu riep hij ook nog op tot verzoening met Zuid-Korea ja dat moet u dan maar aannemen dat, dat hij dat zei. In Ivoorkust kwamen zeker 60 mensen om het leven na een vuurwerkshow in de stad Abidjan. Ze werden doodgedrukt bij het verlaten van het stadion. Après le spectacle, des dizaines de personnes ont trouvé la ja. mort sur le chemin du retour aux environs de 3h34 minutes au niveau de l'entrée principale du stade Félix Houphouët-Boigny, précisément sur le boulevard de la République. Zoals ieder jaar zijn ook de goede voornemens weer in kaart gebracht. Geld en gezondheid zijn voor de meeste mensen belangrijk. Zolang ik mijn werk met heb, dat is het belangrijkste. Ik ben toch wel een beetje van het sparen. Dus van het een uh, beetje houden van geld en daar maar mogelijk uitgeven. En roken is ook altijd een belangrijk voornemen voor het nieuwe jaar, toch? Ja, ik ga meer roken. Waar en je radio August Ern televisie? Ja. Oh, dat, ja, ik, ik, ik was even in verwarring, want ik denk, ja, wat hoor ik nou? Want meestal hoor je dan, uh, dit was het nieuws op radio en tv... maar dit was nu in het eerst, zo klinkt nu Gaelic. Maar ja, dat moet je dan maar meteen herkennen. Goed, de kranten, Mariel Hageman. De Telegraaf blikt terug op de afgelopen jaarwisseling. De krant is het met de autoriteiten oneens dat het rustig was. Volgens De Telegraaf waren er in werkelijkheid volop gewelddadige incidenten en was er misdadig geweld... tegen hulpverleners. De krant vraagt zich vertwijfeld af of er dan niets helpt... tegen dit onkruid in onze samenleving. De Telegraaf constateert wel dat door de eigen actie... kerstgroet aan de hulpverleners... er veel aandacht en respect was voor deze groep. De krant vindt dat terecht omdat hulpverleners... ongestoord hun werk moeten kunnen doen. In het commentaar daarom een pleidooi om mensen die geweld gebruiken... tegen hulpverleners langdurig achter de tralies te zetten. De Volksrand blikt alvast vooruit. Nederland verwacht begin dit jaar opheldering over de vliegramp van mei 2010 in Tripoli. De krant hoorde van de nieuwe ambassadeur in Libië dat de autoriteiten daar de laatste hand leggen aan een rapport over de toedracht. Bij het vliegtuigongeluk kwamen 70 mensen om het leven. De nabestaanden wachten in spanning op het rapport. Ze hebben zich verenigd in de stichting Vliegramp Tripoli. Voorzitter is de grootvader van de jonge Ruben die de ramp als enige overleefde. De stichting overlegt intussen met het ministerie over een soort grafsteen... in Nederland of in Libië... omdat veel lichaamsresten op een islamitische begraafplaats zijn terechtgekomen. Steeds meer Nederlanders kiezen voor een hoger eigen risico in hun zorgverzekering... Deskundigen denken dat dit op termijn leidt tot een hogere zorgpremie, schrijft het Nederlands Dagblad. Mensen die een inschatting maken dat ze minder zorgkosten maken dan het wettelijk eigen risico van 350 euro, kiezen voor een hoger eigen risico om de zorgpremie te drukken. De keerzijde is volgens zorgeconomen een premiewetloop. Verzekeraars ontvangen minder zorgpremie... terwijl ze nog steeds veel rekeningen moeten betalen... van ziekenhuizen en andere zorgverleners. De verwachting is daarom dat volgend jaar de basispremie omhoog gaat... en dat opnieuw steeds meer Nederlanders weer kiezen... voor een hoger eigen risico. Kleinzielig christenpesten, dat vindt SGP-kamerlid Roelof Bischop... van het voorstel van D66... om gemeenten niet langer persoonsgegevens te laten verstrekken aan kerken. Dat voorstel komt bovenop de plannen van D66 om het verbod op godslastering af te schaffen. En die partij wil ook af van de zondagswet. D66-Kamerlid Schouw zegt in Trouw dat hij vaak mailtjes krijgt van mensen die het vervelend vinden dat ze een brief van de kerk krijgen nadat ze zijn verhuisd. Bovendien vindt het Kamerlid het merkwaardig dat sommige levensbeschouwelijke groepen wel uit de gemeentelijke basisadministratie kunnen putten en andere niet. De ChristenUnie noemt het plan van D66 een voorstel met een hoge zuurgraad. Feestgangers hoeven niet langer op zoek naar een taxi om thuis te komen. De taxi zoekt hen. In spits een verhaal over de zogenoemde Party Scanner. Taxichauffeurs in de grote steden krijgen als eerste de mogelijkheid om met hun mobiele telefoon klanten op te sporen. Via een speciale app kunnen chauffeurs zien waar in de stad borrels aan de gang zijn. Daarvoor wordt informatie gebruikt van sociale media als Twitter en Facebook, waar veel feestjes worden aangekondigd. Volgens Spits zijn dagelijks alleen al in Amsterdam zo'n 10 tot 15 hotspots... waar veel klanten zijn te vinden, maar waarvan taxichauffeurs geen enkele weet hebben. Die tijd is dus voorbij. Ja, nu hebben we het wel door. Dit is dus Gaelic, zo klinkt dat. Er zijn twee dingen die je niet moet doen. Je moet niet predicten hoe de Senat is gaan voordat ze voten. U hoorde vicepresident Joe Biden. Hij voerde de onderhandelingen met de Republikeinen over het begrotingsakkoord. De Senaat heeft al ingestemd, maar nu het huis van afgevaardigden nog. Wouter Zwart is onze correspondent in Washington. Dag Wouter. Dag, geloof. <laughs> ja. uh, is het huis er al uit? Nee, nee, nee. Uh, nee, absoluut nog niet. Uh, er wordt volop gedebatteerd. Op dit moment komen uh, de Republikeinen in het huis weer bij elkaar. Uh, en aan hun ligt het nu echt, aan die Republikeinen in het huis... een aantal van uh, hun leidende congresleden... die zien één heel belangrijk element in die senaatsdeal... die gisteren is gesloten, die zien dat niet zitten. En dat is een heel belangrijk punt, namelijk de bezuinigingen. Die worden in de deal grotendeels uitgesteld... voor uh, zeker een maand of twee. Dat doen ze omdat ze vinden... dat anders de economie te veel geschaad wordt. Maar de republikeinen die zeggen, nee, nee, nee, niets daarvan. Wij gaan alleen akkoord met die belastingverhogingen, hè, die voor ons zo'n pijnpunt zijn als republikeinen, als er ook wordt bezuinigd, eerlijk oversteken. Nou, het is op dit moment echt heel spannend. We weten dus niet of die republikeinen in het huis ja, alsnog schoorvoedend akkoord gaan, of, die kans is namelijk ook, dat er in het huis helemaal niet gestemd gaat worden, maar dat er plannen worden aangepast en misschien weer worden teruggestuurd naar de Senaat. En dan zijn we let letterlijk weer ja, bij het beginpunt. Ja, en uh, dat akkoord dat de Senaat wel heeft goedgekeurd... wat is daarover bekend? Ja. Nou, de belangrijkste doorbraak daarin zijn die uh, belastingen. Die blijven voor het grootste deel van de bevolking gelijk. Ook dus voor die uh, belangrijke middenklassen. Uh, alleen de inkomens van rijke Amerikanen... boven de 450.000 dollar per jaar... die gaan meer uh, belasting betalen. Uh, ook blijven 2 miljoen werkloosheidsuitkeringen uh, behouden. Dat is belangrijk. Die stonden namelijk ook op de tocht. Uh, en dus, voorlopig althans, worden dus die, uh, die overheidsbezuinigingen die eraan zaten te komen op bijvoorbeeld defensie en allerlei andere instanties, die worden nu uitgesteld. En dat is nogmaals, dat is dus het punt waarover heel veel Republikeinen nu in het huis vallen. Daar gaat het nu om. Ja, en, en uh, stel dat er een akkoord uh, komt, gaat dat de Amerikanen dan ook echt uh, behoeden voor een uh, recessie? Nou, ja, wat ik net al zei, zoals het akkoord er nu ligt, hè, als we erover uh, over gaan stemmen, dan zal die middenklasse uh, gespaard blijven van belastingverhoging. En dan blijven dus die bezuinigingen voorlopig uit. Nou, dat is heel goed, want dat voorkomt natuurlijk in ieder geval op de, lange termijn, of de korte termijn, moet ik zeggen, dat uh, er banen worden geschrapt, hè, dat investeringen wegvallen, dat het consumentenvertrouwen al te veel beschadigd wordt. Want hè, dat hebben economen immers uitgerekend. Als dat allemaal zou gebeuren, hè, die klif valt, mm -hmm. ja, dan kan er een nieuwe recessie. Komen. Maar goed, ik moet nu echt bij alles... Ja, het is vervelend, ja. maar ik moet bij alles een slag om de arm houden. Ik want begrijp, nogmaals, er kan in het huis nog over gestemd gaan worden. Maar goed, stel dat ze er voor middernacht Amerikaanse tijd... dan toch nog uitkomen. Dat is dan wel ja. echt net op het nippertje. Ja. Nou, eigenlijk zijn ze gewoon al te laat. Hè. De deadline was 1 januari. Dat was uh, uh, vooral, uh, dat merken we nu toch, een soort symbolische deadline. Die was gesteld om de politiek hier echt een beetje te dwingen... om eindelijk eens een goed, belangrijk besluit te nemen over dat budget... Feitelijk, eigenlijk kunnen ze nog een klein beetje dooronderhandelen Vandaag vandaag, misschien zelfs ook wel morgen. Omdat heel veel van die rampscenario's, die gaan niet letterlijk in op 1 januari, maar eigenlijk in de loop van de komende dagen en weken. Uh, ja, toch moet ik daarbij wel zeggen wederom dat het belangrijk is om er wel in ieder geval snel uit te komen. Omdat, ten eerste, morgenochtend gaan de beurzen weer open. Nou, die kunnen natuurlijk heel negatief gaan reageren als ze er nog steeds niet uit zijn. En bovendien, dat is een hele moeilijke, maar... Er zijn hier afgelopen november natuurlijk verkiezingen geweest. In het congres komen allerlei nieuwe leden te zitten. En die mensen die komen in het congres te zitten... Uh, op 3 januari, dus dat is ook al heel snel. Nou, als er dan nog geen akkoord is... en er zitten ineens weer allerlei nieuwe mensen in dat congres... ja, dan wordt het ook weer vreselijk ingewikkeld. Want die hebben misschien weer andere meningen. Kortom, ze moeten gewoon opschieten. <laughs> Oké, okay, schiet Dan nou zeg jij het even tegen ze dan. Ja, schiet Goed, nou Ja, Gelukkig ja, nieuwjaar ja, nog da daar. Ja, jij ook. Dank je wel, Wouter Zwart. Ja, eigenlijk ligt het er te dik bovenop... om op 1 januari New Year's Day van U2 te draaien. Maar ja, omdat wij in een uitzending over Ierland zitten, kunnen we niet om toe heen. En mag het vandaag van onszelf. <tied> U2 uh, was, uh, was dit natuurlijk uit uh, Ierland. Ja, de eerste dag van het Ierse voorzitterschap van de Europese Unie zit er bijna op. Dat zal vandaag nog wel niet zoveel hebben opgeleverd. Maar de vraag is wel, wat kan Ierland betekenen in Europa? En wat Europa kan betekenen voor Ierland? Ook interessant. Ik ga het bespreken met uh, Barto Pronk. Hij is Ierlandkenner en oud Europarlementariër voor het CDA. En zometeen aan de lijn Chris van Egeraad. Universitair docent Economische Geografie aan de National University in Dublin. G Hartelijk welkom eh, Bartel Pronk. Eh, dat voorzitterschap, hè, stelt het echt iets voor of is dat vooral een ceremonieel? Het, het roleert ieder half jaar. Nee, het is, het is een belangrijk instrument. Je hebt... Uh... Het was vroeger nog belangrijker. Omdat toen was, er een voorzit, was het voorzitterschap ook voorzitter van de Europese Raad. Maar we ja. hebben nou meneer Van Rompuy, dus die doet dat. Uh -huh. Maar alle andere raden. Dus de Raad van, eh, ja, van, van, van, van, van vervoer, verkeer, eh, landbouw. Al die raden worden dan door een eerste minister uh, vervuld. Ja. Dus het is, het is belangrijk en er is natuurlijk... En uh, de, de, de premier die mag dan ook altijd mee... naar alle belangrijke vergaderingen in, in de wereld. en Met Obama vergaderen en al nee. dat soort dingen. Dus, het, het dus uh, er, is, er is wel wat aan te doen. Als je een beetje voortvarend bent, dan, uh, dan kan je wel je stempel drukken. Je kunt je, ja. je kunt je stempel niet drukken, maar ze hebben zich... Je kunt je stempel natuurlijk niet drukken als iedereen het er uh, niet, niet mee eens is. Maar, nee. maar het hangt er erg vanaf hoe creatief je bent. Ja. En de Ieren zijn altijd heel creatief oh. geweest als voorzitter... om oplossingen te vinden. Ah. Maar goed, buurland uh, Engeland is natuurlijk nogal euro-sceptisch. Uh, sceptisch. Afgelopen maand uh, uh, was er nog de angst dat de Britse exit... Hè, de brexit uh, uit Europa... de Ieren zijn uh, wel pro-Europees. Ja, hoe zit dat? Dat is een ingewikkelde relatie. Het is een hele ingewikkelde relatie... maar ze zijn natuurlijk honderden jaren door de Engelsen onderdrukt. Dus uh, dat is, ze zijn altijd, uh, aan de ene kant zijn de, uh, zijn de verhoudingen natuurlijk een stuk beter geworden. Maar aan de andere kant uh, is het natuurlijk altijd herinnering... Uh, van het feit toen de Engelsen het echt voor het zeggen hadden... niet zodanig dat ze daarmee afgaan van Europa. Nee, maar dus is, uh, Ier Ierland die zit natuurlijk wel ja, heel erg aan Engeland... Ook, ook gebakken op een bepaalde manier... Ja, ze hebben twee hele belangrijke... Uh, een deel van Ierland is het Engels. Ja, uh, ja Noord-Ierland. Ja. Ja, Noord dat, ja. dat, dat, dat, dat, dat blijft natuurlijk zo. en dat, dat, geeft, dat zal zeker enorme problemen geven... als, de, als uh, Engeland echt uh, afscheid wil nemen van de Europese Unie... dan krijg je daar een enorm probleem... Dat is, dat is duidelijk, maar voorlopig is dat nog niet aan de orde. Dus we hoeven ons daar nog geen zorgen over te maken. Maar als het zou gebeuren, is dat een groot probleem. Ja. Maar goed, uh, Ierland is altijd heel erg pro-Europees geweest. Omdat ze dachten, en dat was ook zo, uh, dat ze daar behoorlijk van konden profiteren. Ja, nou, ze, hebben er, ze hebben er ook erg van geprofiteerd. Maar toen kwam er een crisis. En die crisis die was uh, heel ernstig. En die heeft het hele land uh, totaal... Uh, door elkaar gehaald, om het zo eens te zeggen. En wanneer was die crisis? Nou, die was, even zien, hij begon in, in, in, in 2008, 2009. En, en hij werd steeds erger. En er moesten allerlei maatregelen genomen worden. Er was geen geld meer. De overheid had geen geld meer. De overheid moest de, inspringen voor de banken. En die banken hadden, die hadden heel slecht een heel slecht beleid gevoerd in het verleden... en bovendien eh, zakte de onroerend goedmarkt in elkaar. En dat was, dat was heel veel voor een kleine economie. Dat ja. was echt verschrikkelijk. Ja. Laten we eens even naar Chris van Egeraad gaan. Hij is economisch geograaf in Dublin. Dag, meneer van Egeraad. Goedavond. Ja, U zit in, in Ierland hè, nu... Ja, klopt. Ja, Ierland, uh, Bartel Pronk zei het net ook al, uh, ging uh, slecht, werd ook genoemd in het rijtje Spanje, Portugal en Italië. Een soort probleemland. Uh, is dat is gevaar nu geweken? Nou, uh, zeker niet. We hebben hier natuurlijk te maken met een aantal crises, zoals uh, Bartel al uitlegde. Het begon met de bankencrisis en de fiscale crisis. En daarbovenop, of ja... Ermee mee te maken had natuurlijk een economische crisis. En wat voor de bevolking natuurlijk het meest problematische is, is dus de economische crisis. We hebben een, uh, een werkeloosheid hier nou van 15 procent. 15? Ja, 15? Ja, 15 procent. En dat gaat hier de vijf wel... jaar geen nee. andere kant op. Nee. En hoe komt dat dan? Dat die zo hoog is? Nou, uh, we hebben een hele tijd uh, grote groei uh, meegemaakt. In de jaren... Uh, in 1990 hadden we een echte groei, een productiviteitsgroei. Dat noemen we dan de Celtic Tiger hier. En, Celtic uh, tiger. Oh. Ja? De Celtic Tiger, ja. De Celtic Tiger, Dat ja. refereert naar de, naar de Aziatische tigereconomie. Ja, ik snap het, ja. En die, dat was een groei van in de 10, 11, 12 procent per jaar. En dat, dat heeft natuurlijk een hoop werkgelegenheid le meegebracht. Maar in de noordtie, zoals we dat hier noemen, in de ondeugende jaren van de jaren 2000 tot 2007 hebben we een phantom economie gecreëerd. Puur gebaseerd op speculatie en de vastgoedmarkt. En dat heeft veel mensen aangetrokken. We hebben heel veel mensen uit het buitenland aangetrokken om in die vastgoedmarkt, in die constructie te werken. Maar die eigenlijk, die constructiemarkt had nooit moeten bestaan. Die was puur gebaseerd op speculatie. En als, als gevolg daarvan, als dat die bubbel barst. wat je dan krijgt, is dat je ineens 170.000 werkelozen alleen in die constructie sector heb. Ja. En, en dan krijg je inderdaad werkloosheidspercentages van 15%. Wat in de geschiedenis uh, trouwens niet heel abnormaal is. Ierland heeft een aantal crises doormaakt in de jaren 50, in de jaren 80. En daar hebben we altijd die hele hoge werkloosheidspercentages gezien. Ja, en er zijn ook altijd heel veel Ieren weggetrokken uit hun, uit hun land, hè? Ja. En, en zie je dat nu ook weer gebeuren? Want ja, als je heel cynisch wil zijn, kun je zeggen dat is dan misschien een voordeel. Want je krijgt die mensen toch nooit allemaal meer aan het werk. Ja, nou, dat is misschien nog wel de enigste uitweg op het moment. Uh, dat is zoals ze dat immigratieventiel noemen. En daar is uh, Ierland eigenlijk alleen in, uh, op, in de wereld. Dat ze dat eigenlijk kunnen wel niet gebruiken, maar dat het eigenlijk helpt bij het oplossen van zo'n groot werklo werkloosheidsprobleem. We hebben hier nou uh, 310.000 werklozen. Uh, de eerste twee jaar van de crisis hadden we netto een migratie van 60.000 per jaar. En vorig jaar weer hadden we. Uh, met, met een migratie van 30.000 per jaar. Dus als je het over banen creëren hebt... dan, ja, dan zet het uh, zo'n immigratieventiel zo uh, veel meer zoden aan de dijk natuurlijk. Ja. Uh, meneer Pronk, uh, dit is een heel uh, ja, een somber verhaal toch eigenlijk wel. En het past ook helemaal in de geschiedenis. Hè? Af en toe dan gaat er weer zo'n enorme groep van die Ieren... ja, verdwijnt dan. Nou ja, ze hebben natuurlijk uh, al, altijd in het verleden... Vooral naar Amerika en naar Groot-Brittannië en ook naar Australië ja. en zo. Ze spreken vanwege de Engelse taal is dat natuurlijk ook betrekkelijk gemakkelijk. Ze ja. hebben een goede opleiding, dus het is mogelijk om, eh, om wat te vinden. Nu ook trouwens naar, naar, naar andere landen, zoals Duitsland bijvoorbeeld, gaat men ook. Dus eh, er is een traditie om, als het minder goed gaat, om dan onmiddellijk naar weg, te gaan. weg te trekken. En dan de rest van het leven heimwee te houden naar Ierland? Nou ja, natuurlijk, de cultuur gaat mee, maar dat kun je ook. Men is ook gewend in Amerika bijvoorbeeld... om in die Amerikaanse cultuur gewoon een eigen subcultuur te vormen. De, en tegelijk heel erg deel uit te maken van Amerika. Dus dat, dat is wel gebeurd. Maar laat ik zeggen, als je op langere termijn kijkt... is, de, is dat niet zo eh, rampzalig. Omdat ze hebben een overschot op hun betalingsbalans. Eh, ze hebben ook een betrekkelijk jonge bevolking... Jonger dan het, veel jonger dan het gemiddelde in Europa. En dan kun je zeggen, nou, op langere termijn is dat, komen ze daar waarschijnlijk wel uit. Komt dat omdat ze katholiek zijn? Dat ze zoveel jonge bevolking hebben? Ze, ze hebben? ze houden van kinderen. <laughs> uh, waar gaan die hier de komende maanden op inzetten in Brussel? Nou, ze zijn altijd... Uh, ze hebben natuurlijk wel uh, bepaalde belangrijke dingen voor hen zelf... Ze hebben altijd een goed voorzitterschap gehad... omdat ze naar iedereen keken. Ze probeerden gewoon een behoorlijk compromis te krijgen. Zoals een, ja, een onafhankelijke voorzitter. Dus heel anders dan bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Of, of, of zoals we nu net gehad hebben, Cyprus. Die alleen maar naar zichzelf uh, keken. Ze zijn altijd heel goed. Ze, zijn, ze, ze, zijn, ze staan goed bekend. Goede diplomatie. Ministers uh, die... Uh, Zoeken ook echt uh, naar een uh, compromis. En daarom zijn tot nu toe hun voorzitterschappen altijd heel goed verlopen. Ah, ja. En wordt er nou ook nog gedacht dat ze misschien uh, Engeland er een beetje bij kunnen trekken? Nou, ik denk dat dat, uh, dat, dat heel moeilijk is. Dat is gewoon, je moet de, Engel, de Engelsen zijn, die kunnen alleen hun eigen probleem, door hen zelf geschapen probleem zelf oplossen. En ja. ik denk niet dat dat mogelijk is voor de Ieren om dat te doen. Ik denk alleen. Ja, dat zij er natuurlijk ook zorgen over hebben. Met name vanwege Noord-Ierland, maar ja. ook vanwege alle andere ja. economische betrekkingen. Uh, meneer van Egeraad, nog heel even. Uh, de, de, die Gouden Jaren, zouden die nog weer terugkomen in Ierland? Nou ja. Die zijn er wel misschien geweest, heerlijk net. Ja. Misschien heeft het er verband mee om nog eventjes terug te komen op de opmerking uh, van Bartow. In ...dat het op lange termijn er goed uit gaat zien... Uh, ...we refereren naar de betalingsbalans... ...we moeten niet vergeten dat de export in Ierland... ...voor 90% uit de buitenlandse sector komen... uit de multinationals. Uh, en die zijn verantwoordelijk voor, voor 9% van de banen. Die andere 90% van de banen moeten uit de binnenlandse sector komen. Nou, als je dan kijkt naar het plan van de overheid... ...die willen 100.000 extra banen scheppen... ...of 100.000 extra mensen in... Werk, in het werk hebben in de komende vijf jaar. Ja. Nou, waar die vandaan moeten komen is een raadsel... want we hebben natuurlijk een hele succesvolle... Industrial Development Authority hier... die uh, verantwoordelijk zijn voor het aantrekken van die bu buitenlandse bedrijven... en die hebben vorig jaar voor het eerst 6.000 netto-banen gescha ge geschapen. Als je dat doortrekt over de komende vijf jaar over dat plan... dan krijg je 30.000 banen. Dan krijg je een beetje spin-off, dan heb je misschien 50.000 banen. Dan moet je nog steeds 50.000 banen scheppen... om tot die ja. 100.000 banen ja. te komen... Nou, uh, waar die vandaan moeten komen uit die binnenlandse markt... waar de, de domestic demand, dat ligt helemaal mm -hmm. op zijn gat hier... Dat is, dat is... Heel erg. Ik zie dat niet gebeuren. Ja. En daarbovenop moet je dan bedenken... dan heb je 100.000 banen te schapen... en dan heb je nog een werkeloosheid van over de 10% over vijf jaar ja. tijd. En daar zit het probleem natuurlijk. Ja. Goed, ik, uh, u hebt het uh, helder en duidelijk uh, geschetst. Uh, hartelijk dank, Chris uh, van Egenaat En ook uh, ja, uh, Barto uh, Pronk, ook uh, hartelijk uh, bedankt. Uh, we gaan het over muziek hebben. Want ja, een programma over Ierland zonder muziek, dat kan natuurlijk niet. Hè? Nee. Goedenavond, Henk Scholten. Ja, goeiedag, goed. Ja, u uh, bent zanger bij de volkgroep uh, Turf, hè? En ook. Turf, ja, uh, ja. <laughs> Turf, ja. Ook ja. Heel, heel Iers Turf. Goed. Nou, ja, zou je, ja, dat denkt iedereen wel. Eens, Ierse muziek is altijd een referentiekader. bij alles wat maar volk uh, is. Ja. Maar een Ier ervaart dat niet zo. Oh. We hebben natuurlijk een, een heel andere achtergrond dan de Ieren. Maar goed, uh, legt u eens even uit, hoe komt het uh, dat Ierland zo'n rijke muziektraditie heeft? Ik denk dat het, ja, daar zijn nog wat, daar kun je deze op loslaten, maar het heeft ook te maken met het isolement van het land in, in het verleden. En je hebt te maken van, nou ja, als je denkt in, in, aan een historie, de geschiedenis, uh, een, een, een, een, een, een, een belangrijk element erin is bijvoorbeeld de, de, de aardappelziekte in de 19e eeuw. Uh, toen was er op een bepaald moment natuurlijk uh, Ierland in rap en roer. En uh, ze waren natuurlijk onderdrukt. Oh, door de snout, ja. En als je dan, uh, dan hoor je wel eens, uh, van die patriotische uh, Ieren zeggen van... They took the roof, the land and the potatoes, but they couldn't take our mind, our songs, our stories yeah. and our melodies. Dat dus Daar kon ze geen greep op krijgen. Dus het is een soort, uh, uh, ik denk, denk dat ik dat die muzikale kaart heel erg ook een beetje een, een, een resistent kaart heeft. Ja. Uh. En uh, ja, ja, natuurlijk, u hebt net ook al iets, ik heb net even een stukje geluisterd uh. over de katholieke achtergrond. Het is natuurlijk zo, uh, in de kerken wordt natuurlijk veel gezongen. En als je soms uh, in, een, in een melancholische puik bent en je bent verdrietig... dan is een lied uh, vaak wel troost en ook poëzie vanzelf ook. Ja. Maar goed, um, de, de, dat weet je toch nooit helemaal precies. De nee. bekendste eerste volkgroep, uh, dat, ja, je kan er niet omheen, de dubbele Nerses. Ja. Gisteravond speelden ze nog in de oudejaarsshow van Jules Holland, hè? Ja, zeker. Zij zijn belangrijk geweest, hè, voor die eerste Ja, nou, Voor de hele scene in heel Europa zijn ze heel belangrijk. Ja. Ze hebben het gewoon gepopulariseerd. En dat is een beetje begonnen, zoals je je nog kunt herinneren, door Radio Caroline, het Piratenzender, die ineens aandacht besteed aan die Ierse band. Ja. En overnacht zijn ze wereldberoemd geworden in Europa. Ja. En natuurlijk, ze zijn met recht, uh, uh, ja, gewoonweg de ambassadeurs uh, geweest voor Ierland, uh, uh, wat de muziek betreft, ja, maar nou, ze gaan, smaak maken. Ja, maar ze gaan nu stoppen, hè? Want ze ja. gaan, ze, na 50 jaar houden ze, ze ermee op. Dit nou ja, is de laatste is net ja, maar, uh, ja. Uh, zijn er eigenlijk nog nieuwe Ierse bandjes die, die die traditie levend houden? Oh ja, zeker. Dat groeit echt kool in, in, in Ierland. Want kijk, uh, uh, waar economisch gezien is Ierland natuurlijk als uh, muziekproducent uh, ook een hele grote speler. Ja. Dus uh, op dit moment heb je bijvoorbeeld de, de Jack Dempsey, dat is een bekende uh, zanger die het heel goed doet. Maar ook, ook zoeken de, de, de, de kinderen bijvoorbeeld van, oh. uh, van Mary Black bijvoorbeeld, die ook heel populair is, van de Black Family. Want het zijn vaak ook hele muzikale families, de familie King, Black. En uh, ja, dat, dat, dat gaat maar door. Dat gaat maar door. Nou, ja. gelukkig. Goed, we gaan uh, naar muziek luisteren van The Pogues en de Dubliners. Kent u die? de Irish ja, Rover. Het, ja, prachtig. Ja, dankjewel. Denk. Ja, daar. In we set sail from the sweet home of Clark. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall. We had four million barrels of bones We had five million hogs Six million doves, Seven million barrels of parts We had eight million barrels Of old nanny ghost tiles And the heart of the Irish Rover There was a Mickey Coote Who played hard on his flute When the ladies blinded up for a set He was toot with skill For a sparkling quadrille Till the dancers were floopers He, took, he was cocked up The and the captain's old dog And the ship's her up. a up Oh Lord, what a ship The boat had to turn right over Turned turn. nine times around And the poor old dog was drowned and de Dubliners waren dit, samen met de Pokes. Uh, bij mij in de studio Erik Bindervoet en Robert-Jan Henkers, vertalers van uh, uh, James uh, Joyce. En de, ik, ik begreep, de Dubliners hebben zich ook vernoemd naar een, een boek van James Joyce. Ja, of misschien ook wel naar de inwoners van de hoofdstad Ja, van dat Europa. zou ook kunnen. Wat, Miss wat het eerst misschien Europa. hebben de inwoners van uh, de hoofdstad <laughs> zich wel vernoemd naar het boek van Joyce inmiddels. Ja, Zolang dat ze zou met, dat best kunnen. Ja, dat zou eigenlijk best Want kunnen. Want hij is helemaal omarmd inmiddels, hè, Joyce weer. Hij was een tijdje helemaal uit de gratie, maar nu is het de, de grote held. van. Uh, er staat zelfs een standbeeld, het heet de, de prick with the stick. Goed, uh, we hebben het dus over de grootste Ierse schrijver James Joyce, dat zal mm -hmm. duidelijk zijn. Voor we verder praten, gaan we even luisteren naar oh. hemzelf, hoe hij voordraagt uit zijn boek Ulysses. We beginnen. Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Great was my admiration in listening to the remarks. addressed to the youth of Ireland. a moment since by my learned friend. Ja, dat was een opname uit de jaren twintig. Kon jullie het volgen? Ja, dat is het stukje uit het hoofdstuk wat zich afspeelt in, uh, uh, op de krantenredactie. Ja. Uh, waar uh, allemaal mooie Ierse redenvoeringen uit het hoofd worden voorgedragen. Ja, ja. En kennelijk vond Joyce dat een heel... Uh, heel geslaagde passage van hemzelf. Ja. waar hij hem waarschijnlijk ook ergens van uh, aan ontleend had. Ja, het bestaat wel echt hoor. Maar dames en heren, als de jeugdige Mozes deze levensvisie had aanhoord en aanvaard. Als hij zijn hoofd had gebogen en zijn wil had gebogen. En ja. zijn geest had gebogen voor ja. die arrogante aansporing. Ja, jullie hebben bij een boek voor je neus. Dat, ja. uh, dat, dat is ook duidelijk. Eventjes <laughs> nog, dat, dat vertalen van, uh, van Joyce. Hè. Het is natuurlijk een ontzettend belangrijk werk. Maar het is ook een heel erg moeilijk werk. Het is ook vragen om problemen. Hè? Um... Het is ook een heel erg leuk werk. we dus ja. ja, ja, moeten er uh, ook even bij. Staat er tegenover. Ja. En, uh, ja, we, hebben, we zijn begonnen met, met het allermoeilijkste werk van Joyce. Dat was het werk Vindings wat hij na Ulysses had geschreven. Dat ja. was Finnings Wake. En dat is één grote uh, woordspeling uh, club. Ja. en machine. Uh, en dat, dat deden we het eerst. En uh, We werken nu een beetje terug. Hierna gaan we A Portrait of the Artist doen. Ja, ja dat gaan we nu doen. Ja. Uh, waar, kan, je, kan je zeggen, waar gaat het boek over? Het is natuurlijk een rotvraag, want ja, waar gaat het over? Het gaat over zoveel, maar kan je toch voor al die mensen die het niet weten even vertellen? Uh, het is eigenlijk de odyssee teruggebracht tot het, uh, een dag uit het leven... van een uh, niet zo heel erg doorsnee dubliner, namelijk Leopold Bloem. Een uh, Joodse advertentieverkoper. En in de tussentijd is het een palet van stijlen. Uh, alle stijlen die, uh, die, waarin de mens heeft geschreven van de oertijd tot nu. Uh, die komen er zo'n beetje in voor. en worden erin gepasticeerd, geparodieerd en uh, hervat. Veel mensen zeggen het is een onleesbaar boek. Of, we, of die komen niet ver. Ik geloof dat het op nummer drie staat van niet uitgelezen uh, boeken. In het Nederlands, hè? In het Nederlands. Ja. In het ja. Engels niet. Want daar, daar, daar wordt het steeds populairder. Is dat zo? Ja, dat geloof ik wel. Shane McGowan, die we net hoorden, was, vond Joyce ook uh, uh, heel erg goed. Die zei dat het de meest onderschatte schrijver van de wereld was zelfs. O hoe kan dat? Ja, hij hield van het boek. En die Ieren ja. houden allemaal van het boek. En die, die, vinden, die, die zien daar de humor van in. En die... Uh, die, die lachen zich in een rotje. Is het bijvoorbeeld een boek dat op school wordt gelezen in Ierland? Uh, denk het wel. Ik, dit is hun, hun grote klassieke heilige boek. Zoals brandt. Ja. Wat het in het begin helemaal niet was. Maar. Ik zei al net: het is heel moeilijk uh, om ieder, iedereen naar de zin te maken. Uh, mensen die echt in Joyce zijn. Hè, die, of, of, of, of zich er heel erg diepgaand mee bezighouden. die ruzie je over iedere regel. Hè, or, ja, iedere je, passage. Je, je krijgt heel, je je, het over je, over je uitgestort als je aan zoiets begint. Ja. Dat, dat kan. Dat hadden met, vind ik het week wat minder last van. omdat uh, sowieso heel weinig mensen dat kunnen lezen. Ja. Maar met Ulysses. Hebben we wel met wat, uh, wat tegensputterende geluiden te maken. Vooral van de vorige vertalers die, uh, die zich een beetje gepasseerd voelen, vrees ja. ik. Ja, ik heb maar, hier een, een, tij, hebben... een tijdschrift, een, een vertaaltijdschrift. Ja, ik ja, moest ze toch wel in mijn Het een schandaal de van Ulixes ja. schrijft Paul Klaas, dat is de, een van de vorige oh, je vertalers. Oh uh, Houtenklaas. Uh, Paul <laughs> <Ja>, Houtenklaas. <laughs> die die vinden jullie vertaling een drievoudig schandaal. Ja. En dan zegt hij, twee amateurs proberen de moeilijkste roman... uit de wereldliteratuur te vertalen en produceren potpourri van krankzinnige vertaaldverlaters, ridicule registerverlaten en Ja ja, ja, ja, ja, ja. Okay, okay. ja, maar dat is, het is eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat wij vinden. Want wij hopen ja. juist dat zijn vertaling altijd mag heruitgegeven ja. blijven worden, zodat hij kan schijnen naast die van ja. ons, en dat zodat de mensen ook het verschil kunnen zien. En zodat ze, zoals wel het geval zal blijken te zijn, blijven steken in zijn vertaling en onze vertaling met plezier doorlezen. Maar is dat ook misschien niet mooi, dat, dat je dus heel verschillend dat boek kan vertalen en de een heeft een hele ja, andere ja, stijl dan de andere? Ja, je kan het helemaal dood maar dat kan je met alle vertalingen doen. Ja. Dat is heel, het, hele, het, treurige, het is een van de redenen dat wij deze vertaling gemaakt mm -hmm. hebben... omdat juist veel Nederlandse lezers dachten dat het een enorm saaie rotboek was. En moeilijk. En ja. dat is het helemaal niet. Het is, het is een boek waar je vrolijk van wordt... waar je juist ja. alleen maar in door wil lezen waar je in door kan blijven lezen. Nou, ja. En die ervaring hebben wij, dank, dat hebben wij weer een beetje uh, kunnen herstellen, hoop ik. En dat, ja. dat horen we ook van veel lezers. Ja. Die eerste zin uit het boek, hè? Stately Plump Buck Mulligan ja. came from the stairhead... Bearing a bowl on of lather on which a mirror, which and, a a razor mirror razor and a razor lay crossed. crossed. Nou ja, dat, uh, dat, dat, daar is al enorm veel gekrakeerd over. Al bijvoorbeeld of je dat crossed of je dat dan bijvoorbeeld moet vertalen met kruislings of gekruist. Daar, daar, daar zijn al hele artikelen over verschillen. Het hele theorieboek. De eerste ja, is een zin is vaak het, heel, het moeilijkste. Niet alleen voor een schrijver, maar ook voor een vertaler. Zeker als het zo'n bekende zin is, natuurlijk. Ja. Ja. En er zijn nu drie Nederlandse vertalingen van dit boek... en alle drie staat dus een, een, een, een andere vertaling van die eerste zin. Ja, dat ja. is heel gek. Je geeft een, het, het simpelste zinnetje... Je zet er ja. tien vertalers op en je krijgt tien verschillende ja, vertalingen. Want dat plump, de ene vertaalt het met vlezig... de tweede met dik en uh, jullie met plomp. Uh, plomp. Uh, ja, het is een uh, nou, dik. Dat kan in elk geval niet goed zijn. Want als Joyce uh, vet had willen schrijven, had hij dat ja. wel gedaan. Ja. Hij had best wel zo'n woordenschat dat het woord vet erin voorkwam. Dus ja. dat, dat is niet goed. Ja. Dat is te, te makkelijk uh, gedacht dat ja. het zo komt. En bovendien hebben we nog een theorie dat uh, in deze eerste zin komen ook de, de eerste letters voor van alle af, uh, afzonderlijke delen: ja, de S ja. van Steven, uh, de P van Polly, dat is de bijnaam van Leopold. Ja. En de M, Bak Mulligan, van um, Molly Bloom. Ja. Dus wij moesten die P. Moesten we gewoon hebben. En daarnaast hebben we Plomp ook gekozen, omdat het ook in de zin van etymologisch verantwoord ja. is. Het is, uh, het is bijna hetzelfde als in ja. het Nederlandse Plomp verloren. Ja. En, dan bij de, de, en dan ben je pas bij de eerste zin. Wat ik me nou afvroeg, is in andere landen ook zoveel discussie. In Frankrijk, in Duitsland over in, die vertaling. Uh, in Frankrijk ook. Ja, er is ja. ook weer een nieuwe, uh, nieuwe Jullis-vertaling verschenen een paar jaar geleden, waar ze op een of andere rare manier alleen één hoofdstuk, het, het allermoeilijkste hoofdstuk. En waar je dus nooit iemand over hoort. Ze dus beginnen allemaal over die eerste bladzijde te zeuren. Te ja. Omdat het makkelijkst is. Ja, dus zelfs, hier, die, zelfs hier. zelfs hier. Ja, ik al gehaald. Daar begin ik er ook al over te zeuren. Ja. ja, dat zijn we wel gewend. Dus dat, dat, maar dat, dat is, dat is toch juist dan... Dan ook. Heel veel mensen weten dat helemaal maar er niet. Er zit veel dat... meer in dat boek. Hè. Er zit een heel hoofdstuk in waarin de hele Engelse uh, proza literaire proza-geschiedenis uh, wordt samengevat. En dat is een veel moeilijker hoofdstuk als je daar nou eens over zou beginnen, hoofdstuk Welk, 14. Oh, welke en, maar het raar is he? dus dat dat hoofdstuk uitgerekend in de, in de Franse vertaling hetzelfde is gebeurd. Welke bladzijde? Nou, ergens in de 400 zitten we dan. Ja, ja? dan ben je een heel eind weg. Ja. Ik heb net op, op de redactie een stukje voorgelezen. Nou, die, die, die, die, die, die waren echt. Zo'n hele lange zin. Die waren het, uh, oh, dit, ja, ik heb het al. Heb uh, je, Een stukje. Dus zal ik even dan? Ja, okay. Eén één zin dan hè? Ja. Nou, dan, dan ben je wel om half één nog niet klaar. Nee, dat doe ik niet. Universeel wordt de acuïteit van ja, ja, ja. diegene als bijzonder weinig per se beschouwd, betreffende der zulke zaken, die door met wijsheid begiftigde stervelingen als allerprofijtelijkste ter bestudering worden beschouwd, die onkundige is van hetgeen de leerstellig best ingevoerde, en zekerlijk om reden van dat verheven sieraad ter geest in hen door ons... Ver... Nou ja, moet ik... Uh... Ga door. Uh, door. Uh, Ga uh, door. Toch is heel uh, mooi. Uh, <tie> zie je wel, als je er eenmaal in zit en je hoort het... Nee, maar dat wordt het is run. toch lastig, Proza. Maar dit, ben dit is, lezer, is ook wel een van de lastigste zinnen van het hele boek, inderdaad. Dat is wel waar. Dan heb ik die er dan nog weer feilloos uit. moet ik zeggen dat wij daar heel maar, lang over gedaan om hem te begrijpen. En toen hebben we hem vertaald, toen we hem begrepen. En nu moeten we zeggen dat er ook momenten zijn dat we hem weer niet meer begrijpen, waar die <laughs> precies die grammaticaal is. Dat is het, hij, hij parodieert daar het, het oude uh, het Latinaat Engels. O, Rus, o, is o, het. Dat is ja. Dus is het, eigenlijk, het is gewoon in het Engels vertaald uh, uh, uh, Latijn. Uh, ja. yeah. Nou, um, in Eng Engeland heb je dus in ieder geval geen discussie over uh, de tekst. Nee, maar die, die, dat zijn een beetje zielenpieten natuurlijk, want die <laughs> moeten maar met één tekst doen. Dat ja. Terwijl wij maar al drie vertalingen het, hebben. Of zijn er verschillende versies misschien een... uh, Nee. nee dat niet. Nou ja, wel qua edities. En, uh, de en de en laatste editie ja. die nog steeds gehanteerd wordt... is die van Hans Walter Gabler, die heel veel fouten heeft gesteld. Een Duitse professor was heel grondig. Ja. Ja. Maar goed, uh, het is na de Bijbel en de ODC... het meest bestudeerde werk in de literatuurwetenschappen. Klopt dat? Is, is dat, het, is dat het niet is het het... inmiddels al het meest bestudeerde werk? Ik dacht dat hij Shakespeare had ingehaald inmiddels. Nee, ja. oh, is dat zo? Ja, dat zei de, de vrouw van Joyce Norris zei dat altijd. Uh, nou, nou, Jim, nou heb je de hele wereld uh, wel, alle schrijvers wel in, in, in je pocket. Alleen Shakespeare. Die Shakespeare moet je nog hebben. <laughs> en volgens, ja, volgens mij was dat halverwege de jaren zeventig, was hem dat gelukt hoor. Qua ja. aantal publicaties. Het ja. is in, in Amerika is het een ideaal afstudeeronderwerp, geloof ik. Ja, dan uh... neem je één zin en dan laat je daar een theorie op los. En dan heb je dan heb je, je bachelor. ja? Veel kunstenaars en schrijvers beschouwen uh, Ulysses, of nou ja, jullie zeggen dus Ulysses, dus de, de, in jullie vertaling heet het uh, boek Ulysses, als een, als een meesterwerk. Kate Bush schreef ruim 20 jaar geleden The Sensual World. En uh, afhankelijk wilden ze originele zinsneden gebruiken, maar dat mocht... Niet. Dat vond de kleinzoon niet goed. Wat Wat vond ik... De kleinzoon mocht heel, We heel erg weinig. Waarschijnlijk hield hij niet zo van de muziek van Kate Bush. En dan was <laughs> het, ja, dan was het nee, Dat was, het ook, was een, was een Schotse, Schotse composer die ook toestemming vroeg om één regelvinding een week aan het begin en aan het einde van zijn muziekstukje te, te gebruiken. En uh, daar uh, schreef Steven Joyce, de kleinzoon, terug: uh, Nou, dat, die toestemming krijgt hij niet, want frankly, uh, my wife and I don't like your music... En uh, daarmee was de kous dat was, af. Uh, ja, dat is uh, God voor Kate ook waarschijnlijk. Nou, Kate Bush heeft uiteindelijk toch uh, een toestemming gekregen. Hè? En ze besloot dat nummer opnieuw te bewerken. Even luisteren. And then I ik gevraagd om my eyes to ask again. Yeah. Ja, dat, dat komt volgens mij uit die uh, dat laatste stukken. Uit he? de slotbotsgeloof, ja. Uh, ja. Ja. Uh, ja, ja, ja. ja. Ja, nou dan hoor je ook uh, dat het dat, dat, dat dat, dat ontzettend muzikaal is, zoals Joyce schrijft. En dat zij dat er natuurlijk wel in gehoord heeft en ingelegd heeft. Want ook, dat uh, laatste stuk is ook een heel omstreden stuk. Het gaat over uh, erotische fantasieën van uh, Molly, nou, ja. de vrouw van Bloem. zijn haar uh, dagdromen, maar dan uh, s'nachts. Uh, en dan heel fysiek en van de hak op de tak... Uh, en een herinnering. Is er ook hele mooie herinnering? De... Ik begreep dat dat ook de, de, de problematische passages waren aanvankelijk... in het begin van de 20e eeuw Daar toen het kwam, boek uitkwam. Daar uh, kwam twee keer het woord fuck in voor... en dat was toen eigenlijk wel uh, een drempel te ver. Ja. En hoe lang heeft het dan geduurd voordat het uiteindelijk uitgegeven werd? Uh, nou, het werd wel uitgegeven in 1922 in Parijs toen pas. Het maar toen werd... mocht het niet in Engeland verschijnen. En in, in de Verenigde Staten is het pas in 1936, geloof ik, uitgegeven. 34, 34 was dat? 30, ja. ja. En toen heeft de, de rechter heeft er een voorwoord bij geschreven. Met te zeggen dat dit niet boek allermens lustopwekkend was, maar braakverwekkend. En dat was dan eigenlijk, eigenlijk de beste, de beste blurp die je kan bedenken voor dit boek. Was dat meteen een succes? Werd het meteen als de dat, meeste werken dat erkend? Was, het was een cultboek. De mensen kwamen echt als ze op vakantie waren in Parijs, gingen ze meteen naar Shakespeare en Company om dat boek onder de toonbank vandaan te halen. Ja. En was er ook kritiek meteen al, of niet? Het uh, was een, een hele uh, schok. Uh, Joyce was een hele uh, uh, radicale uh, schrijver. Die brak met alle uh, mogelijke uh, ja, dat... tradities en manieren van schrijven zoals dat toen uh, gewoon was. Dat kun je je nou niet meer voorstellen, maar de manier waarop hij in iemands hoofd uh, de gedachten laat uh, rondwentelen. En ook de manier waarop hij dingen beschrijft. Niet door ze te beschrijven, maar door ze in detail eigenlijk alleen maar aan te stippen. en later te laten terugkomen. Dat was in die tijd in de roman helemaal niet. helemaal niet. geen, geen usage. Dat werd helemaal niet gedaan. Mm. Dat was. Uh, de mensen dachten. er waren mensen daar heel bevreemd over. Ook in 1918 al, toen het in het tijdschrift verscheen. waren ze al. ja, wie is Buck Mulligan? En waarom heeft hij dan zo'n. zo'n kamerjas aan? En wat moeten we daarmee? Er werden natuurlijk alleen maar. cut and dry romans geschreven tot die mm -hmm. tijd. Hij is daar echt heel revolutionair in geweest. Ja. Yeah. Maar dat, dat was natuurlijk niet meteen makkelijk om te accepteren voor mensen. Want mensen die grote vernieuwers zijn, die worden vaak uh, niet meteen erkend, toch? Dat was een was grote schok. Was ja. een, een revolutionair boek. En dat is het eigenlijk nog steeds. Want uh, ja, er zijn nog steeds schrijvers die uh, schrijven alsof uh, Joyce er niet geweest is. Mm. En er zijn nog steeds vertalers die Joyce vertalen alsof het ah. geen Joyce is. Ja. Maar ja. daar ja. hebben we geloof ik Daar een einde aan gemaakt. Daar hebben we het al, daar hebben we het oh, al over uitgebreid gehad. Uitgebreid over gehad. Ja. En was het, een, in ieder geval is het een complex boek, was het een complexe Man, Joyce? Uh, hij voelt zichzelf heel erg simpel. Ja. Dus me meestal zeggen hele complexe mannen en mensen zeggen dat over zichzelf. Ja. Dat die, uh, de, mijn gedachte is altijd simpel. Zei ja, hij zei ook: uh, Godzijdank heb ik geen intelligentie. Oh, ja? Ja, want anders zou hij al heel vroeg uh, gek geworden zijn, zei hij ook voor, zich, voor zichzelf. Hij heeft heel lang in het buitenland gewoond, hè? In, in Frankrijk, heel lang? Hij wat, is wat? een van die Ieren die zijn vaderland uh, heeft verlaten, inderdaad. Ja. En dat was heel goed voor hem. Maar ja, niet iedere Ier kan zo goed schrijven als Joyce en kan ook een mecenas vinden die hem dan heel lang onderhoudt, natuurlijk. Maar, heeft, maar wat, wat voor reden had hij daarvoor? Om niet naar Ierland te, het, te uh, willen? Het ontzettende, verstikkende, bekrompen klimaat. Ja. Uh, geestelijke klimaat in, uh, in Ierland, waar hij die niet meer tegen kon. En waar hij zichzelf ook niet erg uh, oud in zag worden. Hij moest gewoon weg. Dat was, ja. uh, Anders moest hij zijn familie onderhouden, of hij moest uh, voor de kerk gaan werken, of voor de staat, of voor de, uh, de, de, de Gaelic bond, of iets dergelijks. Hij moest, er werd aan alle kanten, zou hem dan aan hem getrokken uh, worden. Ja. En hij wilde zijn onafhankelijkheid bewaren. Dat is eigenlijk zijn grootste karakter. Ja. Zijn, uh, altijd zijn onafhankelijkheid bewaren. Jij zei net eventjes, er zijn nog steeds mensen die schrijven... alsof Ulysses of Ulysses er nooit ja. geweest is. Of Joyce er nooit geweest is. Maar de, stel dat dit boek niet was geschreven... had de moderne literatuur er dan anders uitgezien? Nee, kan of gaat het, dat te ver? Ik kan het je natuurlijk niet, uh, niet zonder uh, Ulysses meer voorstellen. Nee. Uh, en ik denk ook dat hij heel erg veel invloed heeft gehad... op andere films, uh, uh, filmregisseurs, bijvoorbeeld. Dus, uh, Eisenstein, Eisenstein is uh, Joyce ja, nog Eisenstein. op gaan zoeken. Okay. Ja. Goed, ik dank jullie wel. Ik hoop dat mensen uh, er toch weer zin hebben gekregen... als ze al die tijd al dachten, we moeten het toch eens aanpakken... om het nu te gaan lezen. En oh. anders kunnen ze altijd nog naar onze cursus... we gaan een cursus geven over oh. het lezen van Ulysses. Ulysses, dus Ulysses, Ulysses, Ulysses ze zich ook altijd nog voor Ulysses aanmelden. Ulysses lezen met de vertalers, ja, doe dat. Via de, ja, waar kun je dat eigenlijk uh, doen? Via, via de, de, de website... Van de Via de website van, even snel. Ik van denk, de Uitgeven-Volakken uh, uh, uh, van Gennep. Uh, okay. maar, maar misschien uh, verbinden jullie ze ook wel door. Misschien. Uh, ja. <laughs> ze weten het nu in ieder geval. Erik Bindervoet en Robert-Jan Henkes. Hartelijk dank voor jullie komst. Tase kug gudje doek. Ja, ja dat, dat, weet je wat dat betekent? Wat ze net zijn nee, nee, dat weet je niet. Het is nu nee. vijf voor twaalf. Is, is het <laughs> ja, de nationale feestdag van Ierland is natuurlijk... St. Patrick's, Patrick's Day, goed zo. De geboortedag van, u raadt het al, St. Patrick. Dag Stijn Goedenavond. Ja, wie is dat, St. Patrick? Ja, St. Patrick is de patroonheilige uh, van Ierland. Uh, geboren eind 4e eeuw, gestorven eind 5e uh, eeuw. Uh, hij is ge uh, geboren in, uh, in Schotland, of zoals sommige boventonen beweren, zelfs in Frankrijk, is vanuit zijn geboorteplaats, uh, we gaan maar even uit van Schotland, ontvoerd door Ierse Heidenen, uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen, daar een Christelijke opvoeding genoten en door de paus persoonlijk belast om Ierland te kerstenen. Dat is hem gelukt en daarom hebben we het nu allemaal, in, als het gaat om Ierland, nog altijd over Sint Patrick. En van wie is die de beschermheilige? Nou, dat is aardig. De Kerk heeft elke heilige zorg voor een beroepsgroep. En dat is bij Sint Patrick onder meer de kuipers, dus de botenbouwers, de mijnwerkers, de smeden en. Ook de kappers. En nu ben ik al drie dagen op zoek naar het antwoord op de vraag... waarom hij beschermheilig is van de kapper. Ja. Maar ik ben er nog niet achter gekomen. Nee, dat is een beetje jammer. Ja, is jammer. Ja. Maar hij is belangrijk voor de Ierse identiteit, hè? Ja, het is, kijk, 17 maart. Uh, dat is natuurlijk Patrick's Day. En ook al is Ierland niet meer het katholieke land dat het ooit was. Kijk, dat heeft alle godsdienst verlaat. Het is gewoon de nationale identiteit geworden. Hij, heeft bijvoorbeeld, hij wordt altijd afgebeeld met een uh, klavertje drie in zijn hand. He, dat gebruikte hij uh, in, de, uh, in de vijfde eeuw om de drie eenheid uit te leggen. God is vader, zoon, heilige geest. Maar het is, is het nationale symbool van Ierland. Gewoon de kleur. Hij heeft daar ook de kleur aan het land gegeven. En dat strekt zich niet alleen uit over Ierland, maar ook over, uh, over Amerika, waar veel Ierse immigranten woonden. En hij is zelfs de niet alleen de patroonheilige van Ierland, maar zelfs van Nigeria, oh, want... omdat daar dat dat land gekerstend is door Ierse immigranten, dus ook in Nigeria wordt uh, wordt Saint Patrick gevierd. Oh. En uh, hij is ook belangrijk voor katholieken die geen Ierse roots hebben. Dus nee, hij staat, hij staat uh, in hoog aanzien als het gaat om de heiligen. zelfs zo uh, de katholieken geloven dat uiteindelijk Christus op aarde komt, om terugkomt op aarde om te oordelen over de levende en de doden. En Sint Patrick is zo belangrijk dat Christus heeft gezegd... ik doe de wereld en alleen Ierland, dat mag Patrick voor mij doen. Nou, wat een mooi eind. Dankjewel, Stijn fans. En uh, we zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Zometeen Kaza Luna, daarin praat Klaas Drupsteen... met Sjoerd van der Wouw van Wakker Dier. En dan gaat het over de plofkip. En morgen is er Clary Polak. Dag. Goedenacht, vrienden.